Goedemiddag, ik ben Stef en dit is het nieuws van NWS op 3. In Frankrijk zijn de glasvezelnetwerken van drie telecombedrijven gesaboteerd. Door die vernielingen liggen vooral de vaste lijnen eruit en mobiel bellen kan nog wel daar. Parijs is niet getroffen, want de sabotages zijn in het zuiden, zegt correspondent Frank Renoud. De kabels zijn daar doorgeknipt, dat is vannacht gebeurd, verspreid over het land. Eind vorige week was er trouwens ook al een soort gelijke antenne-installatie bij Toulouse... die in brand werd gestoken en vernield. En daar werd toen wel een leus op de muur gekalkt. No Gio, nee tegen de Olympische Spelen. En die specifieke actie, die ene actie, die is opgeëist door één anarchistische groepering. Vorige week waren er ook al sabotageacties op het spoor. En die lijken het werk van Extreem Links. Gisteren werd hiervoor een activist opgepakt... In Antwerpen is een Rotterdammer van 30 opgepakt na een lange politieachtervolging. De politie wilde hem eigenlijk in Breda al laten stoppen bij een controle, maar de man ging er toen vandoor. En zijn vrouw en kind zaten ook bij hem in de auto. En pas 60 kilometer verderop hadden ze hem te pakken. Volgens de politie reed de man gevaarlijk en reed hij ook in op een politiewagen. In Landgraaf in Limburg is afgelopen weekend een tegel van een brug naar beneden gegooid. Een auto raakte flink beschadigd en de bestuurder daarvan kwam met de schriek vrij... Getuigen zeggen dat ze een blond jongetje van een jaar of negen hebben zien wegrennen. En de politie is op zoek naar mensen die dat kind kennen. En een hoop oranje in Parijs vandaag, want Nederland komt bij meerdere sporten in actie. De volleybalsters dus, namen het net al even op tegen Turkije, maar wisten daarbij niet te winnen. Het was wel spannend, tot op het allerlaatste moment. Oh, en dan is het raak. En wat was Nederland er dichtbij. 2-0 voorsprong in sets. Een ijzersterk begin van Oranje aan dit toernooi, maar Turkije kwam terug. En Turkije won met 3-2 en nog een Nederlandse domper. Het Olympisch debuut voor Judoka, Julie beurskunst, duurt korter dan ze had gehoopt... ...want ze verloor van de Duitse Pauline Stark. Het weer dan nog, veel zon en een strak blauwe lucht vandaag. Het wordt maximaal 28 graden. En de komende dagen wordt het steeds ietsjes warmer. ZFM, Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Erwende Hart van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden...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 The FM For presents optimaal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 to the Dit is in Texas, want dit is Zandvoort. Ja, ja precies. Uh, welkom, <laughs> Radio Radio nummer, Zandvoort. Ja, ja, ja, ja. een geweldig nummer. Uh, ja, van? Geweldig, van Beyoncé natuurlijk. Beyoncé, en die we. hebben we gekozen als steunbetuiging Camilla Harris. Ja. Ja. Precies. Dus ja, dat is natuurlijk ook een mooie ontwikkeling deze maand. Ja. Toch? Weer wat voor jongeren. Heel blij. Inderdaad, <laughs> zo. Dat is eventjes een andere kant op draaien. Ja, de wind in een andere hoek komt waaien. Ja, ja. Uh, welkom ja. bij de Pride-uitzending van 2024 Rainbow Radio Zandvoort. En, en tevens uh, ook onze laatste, hè Ronald? Ja, tevens ja. onze laatste natuurlijk. Ja. Dus het is dus een, een beetje met een lach en een traan om het zo maar te zeggen. Uh, yeah. Maar goed, uh, dat, zo is het leven. <laughs> zo en dat is in deze, deze, deze Pride-maandag. <laughs> ja, nou ja, goed, dat zal ook blijken zeg maar, uit ons uh, programma. wat we vandaag even allemaal langs laten komen, natuurlijk. Hè, want uh, Pride is natuurlijk niet. Alleen maar een feestje vieren. Dat gaan we vandaag absoluut wel doen. Ja. Daar gaan we zeg maar de overhand wel laten zijn. De zon die schijnt. Maar Pride is er niet van niets. Het is natuurlijk ook vooral een demonstratie in activistisch ja. Uh, gegeven. Ja. En dat zeker. laten we natuurlijk ook even naar voren komen. Uh, bijvoorbeeld door. Uh, de actualiteiten. Ja, en dan beginnen we met, uh, ja, enigszins positief, aan de andere kant wat minder. Uh, twee dames hebben mogen trouwen op Curaçao uh, afgelopen, wat was het, zaterdag geloof ik. Um, alleen, daar werd wel flink tegen geprotesteerd. Althans, dat zou gebeuren. Er was, uh, er is uh, een meneer geweest, helemaal in het zwart gekleed, zei, dit is niet de wil van God. En, uh, nou ja, al dat soort uh, gebeuren. Uh, ze zijn toch getrouwd. En er werd ook Aangeven dat het waarschijnlijk door Nederland is ingegeven. Maar dat schijnt helemaal niet zo te zijn. Nederland heeft zich daar helemaal niet mee bemoeid. Nee, dat, dus, kan, uh, dat kan juridisch ook helemaal nee, niet. Want dat, ze hebben namelijk een, ze eigen, een eigen staat. Dus, hebben uh, een ja, eigen precies. staat, een eigen wet. Dus uh, ja. uh, Nederland heeft zich daar niet mee, uh, mee bemoeid. En uh, uiteindelijk toen de dames getrouwd waren en uit het stadhuis kwamen. Waren de protesten uh, protest, uh, oh. uh, uh, al weg. Dus uh, ze hebben er weinig last van gehad. Ja. Dat is wel fijn, want dan heb je in ieder geval een mooie uh, huwelijk uh, gehad. Ja. Precies, ja. En uh, stel dat het nou wel een protest was, uh, dan waren de dames zeg maar, van die aard, want ze zijn allebei van de politie. Hè, om, ja, precies. Uh, Jan ja. Jan en ze, om hebben, om ze hebben dus ook heel hard gevochten ja, om dit dus, te ja. mogen doen. Dus, uh, ja, ja. dus uh, zij zijn de aanstichters om, om de wet te veranderen. Gefeliciteerd Curaçao. Curaçao, eerste lesbische stijlgedrag. Ja. Dat is super mooi. Ja. Uh, dan weer even terug naar Europa, want daar zijn nu natuurlijk de Olympische Spelen bezig in Parijs. En uh, afgelopen vrijdag hadden we daar. Een spectaculaire uh, openingsceremonie hè, met de boot ook over de scène waar alle landen op vertegenwoordigd waren. Maar, het, hoe kan het ook anders in deze tijd, er was uh, ophef uh, over een onderdeel van de openingsceremonie want er werden namelijk een, uh, een aantal afbeeldingen van de vroegere tijd werden nagespeeld en onder meer zo zegt men het laatste avondmaal, uh, uh, omdat daar drag queens waren te zien en andere uh, mensen, uh, is daar veel kritiek over ontstaan. De vier uur durende show was een parodie uh, op de scène waarin de twaalf apostelen de laatste maaltijd delen met Jezus Christus voor zijn kruisen ging. En het gezelschap aan tafel bestaat onder meer uit een groep drag queens, een transmodel en een halfnaakte zanger. Volgens de organisatie was het een parodie op de bekende muurschildering van Leonardo da Vinci, die de belangrijke bijbelscènes schilderde. Uh, volgens vele uh, ophefmakers, zoals Geert Wilders, maar ook ChristenUnie-Kamerlid Don Seder, uh, is dit uh, blasfemie en uh, het belachelijk maken van het christendom. Um, en anderen grijpen het ook aan om, uh, om, um, om het onder het kopje woke uh, te plaatsen. Dat, dit, uh, dat ook al de Olympische Spelen zijn uh, ingenomen door het woke uh, wokeisme. Zoals op Fox News en allemaal Amerikaanse zenders uh, te zien was. En ook Elon Musk uh, die daarover twitterde. Um, dus ja, dat werd een beetje, de opening werd een beetje overschaduwd door de ophef eigenlijk daarna. Um, en er is dus discussie over welke scène nou precies uh, na werd gedaan en of het nou echt, uh, echt inderdaad het laatste avondmaal was. En dan moet je überhaupt denken van ja wat maakt het uit? Want uh, bij de eerste Griekse Olympische Spelen zag ik toevallig een plaatje van bij komen. We hadden ze ook allemaal afbeeldingen waar mensen niet zo yeah. heel erg uh, yeah. veel gekleed uh, op stonden. <laughs> maar dus, uh, als je, als je, als je ja. goed kijkt naar die afbeelding in die hele scène, dan ja. zien wij hier niet zeg maar uh, nee. een, een halfnaakt nee. iemand. Dat is de god Dionysos. Ja, ja. ja. precies. We hebben zo de laatste avond. <laughs> nou. Echt, know your history. Ja. Dan nou, toch? Ik, ik, ik, uh, al die plaatjes werden natuurlijk ook gedeeld hè, met van de, van de tv-fragment en dan de de, de schildering van de laatste avond, ik dacht dit is het toch helemaal niet. Ja, nee, precies. Er zijn hele ja. andere mensen, op, maar toch bleef het, uh, ja. bleef het door. Het blijft dan. Uh, ja. ja. De verontwaardiging is groot, ja. als we zeg maar. We, hey, we're taking over is ja. toch ja. het. Uh, ja. Ja. ja, precies. Ja, als we niet oppassen, worden we helemaal geïndoctrineerd ja, door ja. de LWTI ja. community Ja. Nou ja, vanuit. Voors, uh, denk ik. Ja, nou dat ja, vanuit vanuit dat gegeven, <laughs> um, uh, schelden doet geen pijn, is een vaak gehoorde reactie als er geklaagd wordt over haatdragende reacties op sociale media. Maar uh, of, dan lees je het toch niet. Maar volgens een deskundige die we spraken ligt het wel ingewikkelder. Uh, vaak wordt gedacht dat er wat online gebeurt. een effect heeft op het dagelijks leven van mensen. We weten inmiddels wel dat dat absoluut niet het geval is. Zegt Gabriel. Beuskom, universitair docent aan de Universiteit Utrecht... en gespecialiseerd in sociale ongelijkheid, gender en seksualiteit. En hij zegt, het onderzoek blijkt dat de negatieve reacties over de LHBTI-gemeenschap... een negatieve invloed kunnen hebben op de mentale gezondheid van LHBTI-plus-personen. Hmm. En dit komt allemaal naar voort uit uh, het in het kader van Pride onderzochte... Uh, uh, uh, uh, ja, aantal gerelateerde LHBTI-gerelateerde posts op Instagram, Facebook, TikTok en X... ...op hun eigen sites. Okay. En wat ze deden... ...was dat ze verzamelden... Uh, uh, ...5500 reacties. Die hebben ze allemaal als... Uh, uh, ...pro-LHBTI en anti-LHBTI... ...of neutraal bestempeld. En alle reacties die niks met... ...LHBTI gemeenschap te maken hadden... ...die werden eruit gehaald. Er bleven 2600 reacties over... ...en twee derde hiervan... ...was anti-LHBTI plus. Okay. Nou ja, goed... Dat is dus een van de redenen waarom wij dus ook gewoon Pride vieren. Hè? Om duidelijk ja. te maken dat je niet bang voor ons hoeft te zijn. Dat we niet gek zijn. Dat Neem kennis van ons, maak kennis. De, neem deel aan het feestje dat we ook organiseren. Het is niet alleen voor ons, het is voor iedereen. En zeker in Zandvoort. Ja. Dus uh, je bent zo direct van harte welkom uh, als de parade hier gaat lopen en de pleinfeesten uh, van start gaan. Dus, uh, ja, mooi onderzoek. van het, uh, Een mooi onderzoek, ja. inderdaad. Ja, wil je er meer over weten? Check de website van uh, Omroep, uh, Omroep Brabant. Nou, wij gaan er gewoon uh, lekker een uh, feestje van maken. In dit uh, eerste en, uh, en tweede uur. En uh, we gaan natuurlijk ook een beetje uh, ja, feesten van maken. Ja, door uh, natuurlijk. Ja, te dansen. En, uh, ja, dansen. Ja, te ja. uh, dansen. En dan volgende natuurlijk. nummer: Promise to dance with me. De Mashup. Want uh, we doen niet zomaar even de standaardnummertjes. Gooi hem nummer maar in, Isabel. I can't do it. Ja, dat was uh, Sam Smith met Promise to Dance With Me. Ja, en dat was een mashup met Rick Ashley en uh, Whitney Houston. Ja. Dus uh, dat is mooi, zeg maar, dat je die, die sporen eigenlijk uit het verleden zo lekker met elkaar kunt, uh, kunt vermengen. Ja. Is... Uh, trouwens, uh, we moeten wel even melden. Uh, wij zijn uh, uh, bij deze Pride Sending traditioneel weer op locatie van Bijna aan zee. Dus bijna uh, zee. Op het seizoensplein. Ja, ja, mocht je langskomen. Eh, misschien vind je het nog iets te vroeg voor een wijntje. Maar er valt hier ook van alles anders te drinken. Dus kom zeker even langs. Ons even begroeten. een Meet and greet. En eh, ja, er is hier voldoende eh, zeg maar te verhapstukken. Ja. Als eh, lekkere warming-up voor de parade zometeen. Ja, en uh, nou ja, dan gaan we naar uh, mijn terugblik. Hè, want uh, het is vier jaar uh, Rainbow Radio Zandvoort uh, alweer. En uh, nou ja, ook onze laatste uitzending, dus van Ronald en van mij. En uh, uh, ja, deze uitzending staat een beetje in het teken van terugkijken op uh, uh, de vier jaar uh, radio. En uh, ik heb een fragment uit die vier jaar gekozen. En het is een interview met uh, Tony Bouwmans van uh, 3 uh, mei 2021. En waarom? Omdat Tony Bouwmans heel veel geschreven heeft over uh, ja, mensen in het verzet. Veel Oorlogs, is journaliste. En uh, heeft geschreven over Frida Belafonte. Maar ook over Willem Arondeus. En um, daar gaat dit interview ook over. En ik vind het heel belangrijk. Wat wij gedaan hebben. Is dat altijd uh, begin mei. Dus de eerste maanden van mei. Het hebben over met name de LHBTI'ers in... De oorlogsjaren die uh, vaak volledig uh, weggemoffeld zijn, zou je kunnen zeggen, uh, en niet erkend werden als verzetsstrijders, Terwijl ze wel degelijk, er zijn echt uh, een aantal bekenden die ook bijvoorbeeld het Archief van Amsterdam uh, uh, hebben aangepakt destijds. Um, en dat waren met name uh, Willem Arondeus en uh, Frida Belafonte. Dus um, dat uh, vond ik een, een fijn interview en dat vond ik ook een belangrijk deel van wat wij gedaan hebben tijdens die vier jaar. Dus uh, ja. vandaar. En dan, gaan dan gaan we naar luisteren. We. Aan de telefoon hebben we als het goed is Tony Bouwmans.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 Ja, uh, ja dat was een prachtig interview met, uh, met Tony. En uh, uh, ja, ik luister naar u weer en denk ik, ja, die, die mensen hebben toch uh, best zwaar gehad. Ook, hè? Je hoort dus ook over Willem-Marendes. Hoe moeilijk die het had al voor de oorlog als, als homo. En, uh, en uh, dat, ja, dan ga je inderdaad andere prioriteiten. Dan krijg je problemen met, uh, met de inval van de Duitsers. En dan, ja, dan ga, ga je daarvoor vechten eigenlijk om, om je identiteit en, en gewoon Nederlander te blijven vooral om te beginnen ja. hè? Dus, uh, nou, Frida Belafonte heeft dus ook uh, destijds uh, niet zich willen aanmelden in de uh, Kamer van Kunst hè? Dus, uh, ja. want dat gebruikte de Duitsers juist om je dus, uh, de Joden te vervolgen en want er waren veel kunstenaars die uh, Joods waren dus het, uh, op die manier konden ze alles in kaart brengen en ze uh, zo werken voor de Duitsers en dat wilden ze dus niet ja. dus, uh, ja. Ja. waarom is dit zo bijgebleven van vier? jaar jaar ja, omdat, nou zeg ik, dat, dat vind ik een heel belangrijk moment. Van, uh, dat we in mei daar altijd, uh, altijd herdachten. Ik vind het überhaupt altijd 4 mei en 5 mei belangrijk. Ik vind het ook belangrijk dat, dat de jeugd daar ook uh, kennis van neemt. Van wat er gebeurd is en dat ze, dat, dat niet vergeten wordt. En uh, ja, in dit geval uh, ook nog eens de LHBT community die ja. daar uh, een zeer actieve rol in heeft gespeeld in het verzet destijds. Ja. En, uh, en daar niet voor eigenlijk de herkenning heeft gekregen, destijds in ieder geval niet. Dus vandaar. Nog even vermelden dat in het Hartmuseum, de voormalige hermitage in Amsterdam, op dit moment een expositie is over het Roorse Verzet, oh ja. dus uh, die sluit ja. daar mooi op, uh, op aan. Ja. Ja. Dankjewel. En heb je nog een uh, verzoeknummertje? Ja, ik had inderdaad een verzoeknummer. En dat is een van mijn lievelingsnummers. Uh, die ik ook hele goede herinneringen heb aan, aan de, de, de uitzending. Of de, de borrel die we gehad hebben toen. Oh yes. en, uh, met de uh, uh, muziek bingo. En uh, dat is uh, Kylie Minogue met uh, Padam Padam. Lekker. Uh.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 Dat was Kylie met Padam, Padam, waar je hart sneller van gaat slaan. Heerlijk. Heerlijk ja, ja, echt een ja. lekker nummer. Ja, uh, ja inderdaad. Mooi fragment uh, uh, dat je hebt uitgekozen. En, uh, indrukwekkend. Um, en nu is het mijn beurt. Nu is jouw beurt, <laughs> ja. <yeah>. Precies. <laughs> we blikken in uh, dit eerste uur en ook in eerste deel van de tweede uur... Uh, ...blikken we terug op... Uh, op, uh, zeg maar, hey, hallo, dag Merel. Merel komt binnen, onze straatinterview. Uh, uh, Journalisten, zeg maar, voor, uh, voor een tweede uur. Um, Wij blikken terug op vier jaar Rainbow Radio Zandvoort en uh, we herinneren ons allemaal een memorabel moment. Uh, ja, voor mij is dat um, absoluut uh, het interview met Jacques Zonne uh, geweest. Uh, dat is op 1 maart 2021 heeft dat al plaatsgevonden. Uh, uh, Jacques Sonne, ja, eigenlijk wat jij net zei, uh, Jelmer, eigenlijk wel heel mooi betiteld. Een moderne verzetstrijder uh, oh, ja. tegen de homoconversietherapie. Want je kunt wel zeggen dat Jacques Sonne eigenlijk toch een nationaal boegbeeld is uh, van de strijd tegen de homoconversietherapie. Uh, in Nederland wordt het overigens niet meer vergoed door de verzekeringen. Laten we daar eventjes over hebben. Uh, en de Tweede Kamer wil homogenezing strafbaar maken. Maar de Raad van State liet in 2023 weten dat een verbod op conversiehandelingen. in strijd is met de grondrechten zoals vrijheid van godsdienst. Dat vind ik letterlijk en figuurlijk God geklaagd. Ja, hallo. Voilà. Um, want uh, er is veel om te doen. Uh, en het blijkt uh, zeg maar, dat de mensen die het overkomen is... Um, uh, er ontzettende trauma's aan over uh, hebben kunnen houden. En uh, nou, ja. Jacques uh, heeft dat meerdere malen in interviews naar voren laten komen. We gaan uh, luisteren naar een uh, stukje van het interview. En ik noemde jou net al een soort van ervaringsdeskundige. Um, uh, want we hebben, zeg, een van deze thema's of onderwerpen van, van deze uitzending... is de homoconversietherapie, oftewel homogenezing. Ja. Um,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 Wat probeert zeg maar, deze religieuze gemeenschap, hè? want het gaat niet over algemeen christenen, maar het is vanuit een bepaalde hoek. Wat proberen we met de homoconversietherapie te bereiken dan? Ja, zij willen dus echt dat iedereen hetero is. Dat is gewoon een punt. Misschien is het handig om even te vertellen hoe ik in het centrum terechtkom. Of... Als je dat zou willen doen, ja. Ja. Uh, ik kwam door een soort valstrik in het evangelisch centrum in Dorswijk, dat is in Overijssel terecht. Er was mij een vakantie beloofd van twee weken. Maar ik werd twee jaar vastgehouden. Nou. Na een actie met onder andere duiveld uitdrijven. Dat gebeurt door de hele staf waarbij de handen wordt opgelegd. Eerst zacht bidden en vervolgens gaat de zachte bidden over naar luid schreeuwen.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 Een onderafdeling van het helder Volk en ik uh, kreeg toestemming om vanuit de geneesdispoederij naar Amsterdam te gaan, zodat ik met deze Johan kon praten. Tijdens dat gesprek bleek, Johan, bleek dat Johan niet zo genezen was als hij zei. Hij keek ook nog, nog iedere keer naar jongens, en, maar zijn gevoelens had hij eigenlijk verdrongen. Nou, toen uh, brak er voor mij een ontwaken uit mijn eigen herspoeling aan. En na twee mislukte vluchtpogingen uit het evangelisch centrum is er met mij met noten benen, de hulp van dominee Brussel uit Den Haag en de studentenpastoor dominee Faber uit Kampen gelukt om vrij te komen. Met, uh, de, deze laatste vlucht ging ik met al mijn bezitting op een mobiletje van de evangelische boerderij Doorspijk naar Kampen waar ik onderdak kon krijgen bij uh, die dominee Faber. Op deze dramatische rit is mijn pakket, die waar ik op de kamer allemaal problemen tegenstelde, in een, die in een koontje bovenop zat, helaas overleden. Zelf ben ik bij het arriveren in Kampen door uitsputting buiten bewustzijn geraakt, daarna, om daarna door het gezin van de meneer Faber te worden opgelapt. Ja, Jack, dit klinkt als een verhaal wat gewoon eigenlijk niet te bevatten is. En, en uh, je, je weet, we weten zeg maar, dat je hier de enige niet in bent. Uh, jij strijdt al sinds de jaren uh, uh, zeventig maar, uh, tegen, tegen deze, wat je noemt, hersenspoeling... Uh, ja, tot zover het interview, want dat duurde natuurlijk een, een stuk langer dan alleen maar zegt dit korte fragment. We hebben dit er even uitgevist om toch nog maar eens even te benadrukken wat voor een soort van trauma je daar dan aan over kunt houden. En laten we nog wel wezen dat in de om, ons omringende landen uh, homoconfessietherapie inmiddels is verboden. Maar Nederland nog steeds niet. En er nog steeds 15 homogenezingstherapeuten actief zijn in Nederland. Ja, dat we daar even akte van hebben. Uh, helaas kunnen we niet al te veel hoop uh, krijgen vanuit onze uh, regering uh, op dit moment. Want uh, de vier partijen die daarin zitten hebben uh, alle vier uh, geweigerd uit principiële overwegingen. Om zeg maar uh, uh, in dit uh, verbod of het voorstel op het verbod voor genezing van homoconversietherapie uh, ja, dat niet te gaan ondertekenen. Ja, en dan uh, mijn verzoeknummer. Um, uh, dat is uh, uh, The Roop met uh, Dance Alone. En uh, dat is uit Litouwen uh, 2021 de inzending geweest voor het Eurofische Songheidsveral. Eindigde volgens mij op de vierde plaats. En waarom vind ik dat nou? Nou, ik vind A, vind ik het een heel erg lekker nummer. Maar ik wil er eigenlijk ook een beetje een waarschuwing mee afgeven. Uh, want dat Dance Alone, dat is misschien wel lekker comfortabel voor jezelf. Maar Dance Alone, zoek elkaar juist op in dit thema van Together tijdens de Pride. Denk ik dat we Dance Together moeten doen. En dan op dit nummer kun je Dance Alone lekker in je hoofd doen. Maar kom alsjeblieft met elkaar en laten we sterk zijn voor elkaar en voor de toekomst. Happy Pride.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 En dat waren de Communards met I Never Can Say Goodbye. Ja, nou, dat gaan we toch wel doen, uh, Anja. Ja, ja, ja, we, gaan ja, we gaan toch, we toch wel, gaan wel straks, uh, aan het eind van het tweede uur, gaan we goodbye zeggen. Niet helemaal. Nee, we gaan uh, uh, in december nog uh, wel wat doen. Hè? Ja, in december ja, komen ja, we nog ja. een keertje terug. Want dan uh, gaan we met elkaar uh, gaan we de uh, top 55 doen. Ja, ja, dat ja. Dat ja, ja joh, 55. Uh, ja, ja. Mooi mooie, mooie rondgetal. Ook inderdaad ja. om zeg maar af uh, te ronden. 55 jaar de Stonewall Rellen. Um, ja, ja hé, hey, volgens mij val ik nu uit. Oh nee, dat is mijn koptelefoon die uitvalt. Laat ik zo <laughs> zeggen. Um, ja, en dan uh, nou ja, in de tweede uur gaan we eventjes uh, uh, terugblikken met, uh, met Jelmer. Uh, ja, want en, uh, jij, ook jij hebt een fragment gekozen? Ja, nou een, eigenlijk een live fragment die ik, uh, die ik zo ga voordragen en een, een speciale jouw journaal in kleur over vier jaar uh, deze, dit Leuk? programma. Dus Oké. Okay. Interessant. Dat is meteen. Ja. ja. ja, ja. Nou, en dan... Uh, ja. Ja, uh, Jill, uh, ja. Isabel natuurlijk ook. Hè. Uh, ja, we gaan in de tweede uur uh, gaan we horen zeg maar, hoe het misschien een beetje verder gaat. Um, want er komt een doorstart. Dat, ja. uh, dat blijkt in ieder dat geval. Dat is mooi. Dus uh, wij geven straks het stokje door. Ja, hmm. ja. Dus, uh, ja. Aan de jeugd. of de, de mic geven we door. Aan de dus, jeugd, uh, ja. aan de, aan de jeugd <lacht> geven we <lacht> <dat> door. <lacht> ja. Een hey, nou, beetje terugblikend Zaten we eventjes te bedenken? Um, uh, is het ook wel leuk om even een aantal mensen met name te noemen? Uh, Allereerst uh, Leon. Ja. Natuurlijk. Die, uh, uh, nou, ben ik pronkse achternaam kwijt. Uh, Leon van S. Ja, Leon van S. Die ja. uh, eigenlijk de aanstichter is van het hele gebeuren. Ja, hij vroeg ons, hè? Hij vroeg ja, ons, ja, inderdaad. Ja, ja. Ja, hij, hij opperde dat idee van: Goh, is het niet leuk om zeg, voor uh, de lokale radio, ZFM, uh, uh, hoe heet het, uh, uh, zo'n uh, zo programma te organiseren? dat hebben we toen gedaan. Nou, dat, ja. dat hebben we de, de luisteraar al vaker verteld, hoe het is ontstaan. Ja, uh, ja toen hadden we ook een leader nodig. Ja. En uh, ja, die leader die is uh, gemaakt door uh, Henk Burg. Ja. Ja. Die ook van de documentaire uit Leuven. Precies, ook de de van de documentaire uit Leuven. Ja. Ja. Ja. En vanmiddag draait Henk trouwens op het pleinfeest oh ja. als de parade aan Hoop gaat nog. komen als DJ Mokum. Ja. Dus, uh, Want hij komt uit Amsterdam. Uh, dus Henk, uh, dankjewel voor deze, deze lieder. die nog steeds lekker fris klinkt naar uh, vier uur. En dan, uh, ja, dan hebben we natuurlijk ook uh, zeg nog, uh, de technicus van, uh, van een van de eerste uren. En dat was Koordraaier. Uh, ja, Koordraaier die nu waarschijnlijk uh, weer ergens uh, ver op, uh, op zee of in Duitsland is, of in ieder geval verder dan dat. Uh, ja, die heeft inderdaad wel jullie een uh, aantal jaar, uh, of veel uitzendingen in ieder geval de techniek. Uh, bijna voor... allemaal eigenlijk, ja, eigenlijk in die, ja, die tijd. Allemaal. Want het ja. was natuurlijk corona en hij kon ook niet weg of weinig nee. dus, ja. uh, voor zijn werk. Dus hij was, uh, eigenlijk was hij er bijna ja. altijd. Ja. Dus uh, twee jaar of zo. Ja, we, we, we, we starten met Leon en, en toen Pim, ja. die ja. af en toe wel eens ja. inviel ja. en dergelijke. Ja, maar, ja. ja, ja. maar uh, Kooij was toch wel in het algemeen uh, Ja. Ja. de meest aanwezigen zeg maar ja, heeft ja. ons daar ook wel in gecoacht in het ja, radio maken ja, natuurlijk dus, ja, ja, ja. Ja. en, en toen kwam jij clipjes, uh, die die, die, die uh, jingles uh, ja dat oh, weet die, die hadden uh, ja, ja. De, uh, uh, niet het muziek <laughs> what maar, the hell is going on ja precies die. Precies, die ja. Een, ja. ja die in de intro <laughs> ja, zitten ja ja dat die is die de intro, stukjes stukje inderdaad Dat uit ja zo grappig want hoe waren die eerste uitzendingen qua techniek dat was een beetje houtje-toutje weer ja, nog, hè? Ja, ja, ja dus, dat weet uh, ik ook nog. Het ja. viel af en toe wat weg. En, uh, <laughs> ja, de, de, af en toe dan, ja. dan was het, het... Soms had je ook even een... een en dat duurt lang, hè? op een de radio Een, een stilte, een, een stilte, stilte de van radio. 10 seconden nou, of zo. Dat is heel raar. En dan denk je, oh, wat moeten ja. we nu doen? Dan stond de schuif verkeerd open of wat dan ook allemaal. Maar goed, we ja. zijn er wel flink in gegroeid. Ook in het, ja. uh, in het uh, interviewonderzoeken uh, uh, steeds ja. meer van tevoren ja. doen, hè? En uh, ja, daar breekt het ons helaas zeg maar, aan de tijd op. Dat we dat uh, niet meer kunnen voortzetten. In de manier waarop we dat eigenlijk verder zouden willen continueren. Ja, ja, ja. Want je moet zo'n programma natuurlijk toch uh, ja, bouwen. En uh, steeds beter laten worden. Dat is ja, de ambitie die je hebt. Ja, inderdaad. En ja. Uh, muziek uitzoeken. Uh, ja, gaat zeker zitten. Maar ja. dat, uh, dat gaan, uh, ga jij in ieder geval nu lekker ja, doen. Of een, jullie. Dat, dat horen we straks uh, natuurlijk. Ja. Ja. Ja, ik... hey, uh, ter ere van koor. Uh, uh, ja, zeker hebben we een uh, nummer klaarstaan. Ja, we en, hebben niet uh, de Nederlandse versie, waar die eigenlijk natuurlijk helemaal zo oh, wou is van ja, ja, oh, ja, oh, Oké, okay. Ja, nee, dit is, ja. Uh, <laughs> dit is het origineel wat, uh, wat klaar staat. Ja. Van uh, Helene Fischer. Uh, Ademloos door die nacht. Ja. En uh, ja, nog steeds een grote hit. Want ik weet van afgelopen donderdag bij de. Met de regenboogborrel werd hij ook gedraaid. En uh, toen kwamen wat Duitse toeristen kwamen ook langs. En die, uh, die, die zongen hem nog uh, volop mee. Ja, dus, uh, ja, in Duitsland heeft Helene Fischer ook de ja. status van Madonna. Hè? Neem Nemen niet kwalijk. Het ja. is echt een giga, giga ster. Ja, dus zi zij ja. blijft wel zuiver zingen. Dus dat, uh, zij ja, blijft wel ja. zuiver zingen. Ja, dus... <lacht> nou, laten we dan lekker laten naar gaan luisteren.